In de ochtend eerst onstuimig, maar smiddags wordt het wat droger. Temperatuur ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu de nacht.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 We'll En naast jouw simpel voor of tegen lijk ik genuanceerd. jouw verlegen doen en laten Maar mij laat me en naast jouw magere salaris Heb ik een kapitaal Ik vind jou niet zo bijzonder Bijzonder maar mezelf des te leuk En interessant naast naast Naast jou, ik vind jou de grootste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 ik lijk misschien wel cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus had je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. E -ee -ee. Ik neem je mee. E -ee -ee -ee -ee. Ik neem je mee. E -ee -ee -ee. Ik neem je mee. Ik denk aan haar.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 Oh, terwijl ik nu alleen maar denk, want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil. Stare op het stuur. Zeg me wat je wil. op Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.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 I'll treat